De politie heeft zes verdachten opgepakt van de rellen bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht Twente. Het zijn vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht en de omgeving. Ze zijn gearresteerd voor geweld in het stadion en het gooien van stenen buiten het stadion. De politie zegt dat er veel meer aanhoudingen zullen volgen.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 Het weer. Vanavond zijn er stapelwolken en heldere perioden. In het noorden van het land blijft er kans op een bui. De zuidwestenwind neemt iets in kracht af. Morgen begint vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de af Bunschoten 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer.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 als je nou lekker wil uh, zakken vullen, ja, dan moet je gewoon een goede kerstplaat uitbrengen, want elk oh, jaar komt hij weer terug. Dat hebben we onder meer met Wam en Last Christmas en Band 8 en Do The Notes Christmas. Ja, we, we krijgen dit jaar toch ook weer de, de winterse top 50? Ja, die krijgen we op 23 december. Luisteraars, weer zet het in uw agenda 23 december van 11 tot 3, meen ik. Tot 3 uur, ja. bij CFM. Gepresenteerd door... Andor allora Sombergen. Juist. Juist, juist, ja, goed, juist. Hoor je de 40, 40 beste winterse 50. hits? zo uh, 50. Ja. Zijn dan 40? Ja. Oh jeetje. De beste 50 winterse hits bij CFM. Mariah Carey hoorde je aan het begin van uur drie van Zoveel Top Zaterdag met All I Want For Christmas Is You. Wat gaan we allemaal uh, doen in dit uur? Ja, zeker. Nou, uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb er drie voor mij liggen, dus jij mag, uh, jij mag kiezen. Nou, vertel. Ja, nou, één gaat over een Alberen. de andere gaat over kerstmis en hebben we nog een andere. Maar goed, nog oh, een andere. Oké, okay, blijf luisteren. luisteren. Ik kwart voor vijf het gedicht van de week. Natuurlijk gaan we om kwart over vier uh, live overschakelen naar SV Zandvoort tegen uh, wij van het eerste doen wonderen.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 en natuurlijk veel leuke muziek Het Dier van de Week binnenkort ook op Tix TV te zien trouwens Dus dan kan je gewoon op tv het Dier van de Week volgen bij CFM dan Zit ik gewoon door de kerstplaat heen te praten Brian Edelms is hier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 Het is uiteraard weer een hit van de favoriete zangeres Adèle. Ze heeft heel veel mooie hits gescoord, waaronder deze Set Fire to the Rain. Zo, we gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen WVHDW. Snel weer over naar -Lemme. Sean Lemmer. Ja. SV Zalvoort ja. weer bijgekomen, of niet? Nee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 om te kijken of je die 1-1 kan maken. En dan is het druk op de goal van HNW. want die van de andere niet zo snel op. Want die vind het natuurlijk fantastisch met de 0-1 situatie. Om straks met een paar minuten de wedstrijd te eindigen. Ja, betekent dat de spelers van H&W nu allemaal massaal naar voren gaan? Ja, er worden gewoon risico's genomen nu van...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 Supertramp komt Trump echt helemaal live. Supertramp <lacht> komt live in Paris. Maar ja, dat is wel een <lacht> verkeerde afslag genomen. Hè. Maar vanaf 8 uur, Supertramp, de DVD, live uh, in Paris. In het Wapen van Zandvoort. U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje. En uh, genieten van schitterende muziek van Supertramp. Oké, okay, zullen we er gaat gaan draaien dan van Supertramp? <lacht> doen we, doen we. Hier is Breakfast in Amerika. Helemaal live. een beetje mousseline. The avocado and lambousine. Very good. And I have two types of spaghetti. Oui. And one type of ravioli. A little bit of caramel. Beaucoup de, de vin. And do espresso. Uh, sorry, but it was an Italian restaurant. I can't have everything. But, but... wasn't as good as a breakfast in America. John, heb je nog nieuws? Ja, ja, ja. Hij is gevallen in nee. de 90e minuut. 1-1. Oh. Geweldig. Het is nog niet afgelopen, dat absoluut niet. Maar het was de druk van voor die, ja, die ook uh, vanuit de corner... Uh, Michael Keil, fantastische opbal. En ja, daar kon de, de, schij, uh, de, de keeper van uh, de tegenpartij niks meer mee doen. En uh, op ons scorebord staat... 1-1. En dat. Uh, nou, ik denk dat het vooral het laatste kwartier. de druk van Zandvoort uh, terecht was dat deze eind van. of eind stond de. voorlopige of de tussenstand. er is, van... Ja, helemaal. Nee, eind van oh. nou, de. pas op je hart, pas op je hart. <laughs> ja, ja, het is, uh, het is nou leuk. Het is daar heel spannend, want. daar gaat een uifel over. Kijk of hij er ja! Nee, nee, nee, nee. Kijk, mee, ja, ja, ja, even kijken. ik neem er mee. ik neem er hey, mee. Kan <laughs> Ja! Ja, ja, Ja! Ja, er ja! Ach oh, nee? Ja, wat een ik huis In één minuut. Twee doelpunten. Van een achterstand van 0 punten. Ja, oh, goed. Nou, je hoort me, het is fantastisch. Timo de huis. kreeg de bal vanuit zijn eigen helft. Kon het hele veld oversteken. Omspeelde de keeper. En zo zie je de 90 minuten zijn met 0-1 achter. En uh, wij weten niet hoeveel minuten die wij gaat trekken. Maar vanop gaan we hier op. 2-1. Kijk, zo snel kan het veranderen, Jon. Ja. Dat is geweldig. Hè? Okay. Ja, dat is wel goed voor voetbal. Ja, laat de bal maar rollen. Ja. Ik hou jullie straks wel van toegang als er verandering in de stand is. Nou, nee, la, nee laat het zo maar. Ik vind het zo goed. Ja, ja, ja. Oké. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Bedankt, Zo. Ja, oké. Okay, graag gedaan. Dat, dat was John Lemmers. Is... Die, moet, die moet uitkijken, hoor. Die krijgt daar zijn hart. Hoe is het mogelijk dit, hè? Geweldig. Nou, 2-1 SV Samvoort tegen BV. We in wel Nou, ze kunnen wel voetballen. De telefoon schrikt er ook van, Ik krijg je ook fris meteen aan de telefoon.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 Gotta be cool, relax, get in, get on my drive, steal and see his home. Take a long ride, on a long ride, until the rain, rain, rain, rain's a little thing all over. Geen telefoon hè? Nee nee, hij belt gelukkig nog niet. Hou daar zo. Ja, Hou zo. Ik heb niks tegen Fred, maar hij hoeft me nu niet meer te bellen. <redind> nee, nee, nee. <ropeak>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 Of op internet www.dierentehuiskennemaland.nl www.dierentehuiskennemaland.nl Geef ze een thuis, want ze kunnen niet gemist worden. Zo is het Dankjewel met jou voor het dier van de week. Here the loan.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 Nou, dat wordt weer een mooie nabespreking vandaag, denk ik zo. Een hele lange. Dat was een gedicht van de week. Heet Fred. Ja, ja. Naar de open natuurlijk van een café aan de Hottenstraat. Wie kent dat café niet? Het gedicht van de week. Heb je er ook eentje? Stuur hem naar redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. I'm so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 for Christmas and set them on CFM. I took my troubles down to Madden you know that gypsy with the gold cap too she's got a Wat leuk zeg, zo'n plaats. Gitaar hè, dat komt helemaal zo over, geweldig, Geweldig. Goeie kussen, meneer Vos. Dank u, dank, dank u. u. Alstublieft. Hij heeft de bril wel opgezet, zie ik. Ja. Dus weer helemaal klaar. Wat een gedicht van de week hè. hadden we trouwens. Shocking, hè. En mocht je ook een gedicht van de week hebben, stuur hem naar redactie het einde van deze uitzending, Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, zodra gaat de radio gewoon door hoor, met Entertainment for You. Zometeen na vijf uur met Rudy. Goedemiddag Rudy. Ja, we zijn weer met z'n tweeën sinds tijden. Gezellig. Roy en Rudy op de, oh, de Zandvoorts radio. Uh, we gaan in ieder geval bellen met de twee artiesten. We hebben Popster Henry met het Showbiznieuws nieuws en uh, veel nieuwe muziek. Hoe is het met Henry afgelopen in Friesland? Want die had deden ja, klopt. Ik heb geen idee. Dat gaan we dus even vragen straks. Ja, dat moet je zeker doen. Ja, ik ben, echt benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Wat heeft hij in Friesland gedaan? Hij ja, heeft niet, al niet, niet alles. Hij ja. ja. heeft er alles. Dan weten. moet je me luisteren. jongen, jongen, jongen. Luister je, Tjonge, jonge, jonge. je Tjonge, jonge, jonge. Ik een keer niet, weet je wel? Krijg je dat. Ja, wel lachen. Kan ik kan niks verklappen. Ik ga niks verklappen. Niks verklappen. Oké, zo dadelijk entertainment voor jou na vijf uur bij CFM. Gezelligheid tussen vijf en zeven. Ja, wat wil je zeggen? We hebben nog iets van een. Giel had je laatste, zijn eerste uitzending. Heb je van deze week ook weer zo'n soort verrassing? Uh, ik heb wat, maar ik weet niet of we eraan toekomen. Oké. Okay. Nou ja, goed. Misschien dit wel. Als je niet luistert, dan kom je er niet achter. Nee, is zo. Zo ah, is het, uh, meneer. <laughs> meneer. Dankjewel, je hè, meneer hey, Vos? Ik kan je meenemen. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, wij gaan nabespreken. Bedankt weer voor het luisteren. Volgende week dan doen we het gewoon weer, toch? Al moet je ja, zeker weten? Dan zijn we erin. Ook dan weer tussen, tussen twee en vijf uur. En dan mogen we op de zondag ook. We mogen op de zondag ook, We mogen op de zondag ook, ja. we mogen dan ook. Mogen ja, Rudy we, en Aldo vervangen. Dan ja, de ja, ja, ja. De morgen, morgen zitten jullie ook weer met zondag in Kennemalad. Ja, Kerenmelad. klopt. Vanaf twee uur. Weer Tjerk uh, de Blauwe van ja, de Ja, het wordt weer helemaal spannend met Tjerk. Kom maar, <laughs> kom maar. Ja. Ja. Wordt helemaal gezellig. Morgenmiddag ook uh, zondag in Kennemalad. Een beetje horizontaal met Sonfurt uh, op Zaterdag. Ja, Goede programma leider hè? Hou <laughs> <laughs> maar weer. We gaan de laatste plaat op We gaan ermee stoppen. Ja, nu is het echt tijd om te stoppen. <laughs> Oké. Okay, tot doch. volgende week. Lacht, Lacht,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 Verder wens jullie allemaal fijne dagen en een voetbal.